De 87-jarige Martinez de Hos had huisarrest omdat hij werd verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering van twee zakenmannen. Martinez de Hos werd in 1976 minister met als taak de Argentijnse economie uit het slop te halen, maar dat liep uit op een fiasco. Jorge Zorighetta, de vader van Prinses Maxima, werd staatssecretaris van Landbouw onder Martinez de Hos. In Italië hebben het Huis van Afgevaardigden en de Senaat weer een voorzitter. Daardoor kan een begin worden gemaakt met de kabinetsformatie. Het is traditie in Italië dat de voorzitters als eerste de president adviseren over het formatieproces. Vanmiddag werd de centrumlinkse Laura Boldrini tot voorzitter van het Lagerhuis gekozen. Ze is lid van de Groene Partij. Later koos de Senaat, maffiabestrijder en ex-communist Pietro Grasso als voorzitter. Bij de verkiezingen in februari kreeg de centrumlinkse Pierre Luigi Bersani wel de meerderheid in het lagerhuis, maar niet in de Senaat. Waardoor hij geen stabiele regering kan vormen. Het weer bewolkt en droog. Vanavond in het westen kans op regen. Vannacht en morgen ook regen. Later op de dag in het westen af en toe zon tot morgen ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal. De wet van Liebig.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 Ja, ze hadden misschien nog een penalty uh, uh, kunnen krijgen... zojuist toen Willems onderuit werd gekegeld in het strafschopgebied... maar werd niet gegeven door Wegerreep. Voor de rest is het een matige, matige wedstrijd. En is het PSV maar om één ding te doen, drie punten. VVV Herakles, Frank Wielaert. 55 minuten onderweg. Het is nog 0-0. Twee keer was VVV gevaarlijk. Eén keer werd het teruggefloten in buitenspelpositie. Terecht hoor je er dan in deze wedstrijd even bij te zeggen. En de tweede keer was het wildschut. Een van zijn fraaie demarages. Dat blijft er altijd indrukwekkend uitzien. Maar schoof de bal een half meter naast de goal van Pasveer. Het is 0-0. Adenaag, Vitesse, Richard van der Made. 19 minuten op de klok. Ado in eigen huis op achterstand. 1 0 doelpunt van Wilfried Boni. Wie anders en Vitesse speelt vooral daarna zijn favoriete spelletje hier in Den Haag. Zakt in en laat het initiatief aan Ado Den Haag. We gaan er in die houtkampen. Afgang oh, Light eerst. Ja, ja, we zijn een uur onderweg. En dan uh, zo'n moment uh, dat, dat je denkt, VVV krijgt ineens de kans in de tweede helft. Herakles nog niet gezien. En dan krijgt Everton de bal randje strafschopgebied. En die krult hem dan heerlijk in de verre bovenhoek zich. Buiten bereik van Maunpa. Een schitterend doelpunt van de Braziliaan. Maenpa staat er nog een beetje beduust van te kijken. Die bal was echt fantastisch. Everton zorgt voor 1-0 voor Herakles bij VVV. Ja, een doelpunt heeft zelfs voorrang boven jou, Andy. Ongelooflijk. Schande. Uh, Balbezit voor PSV. De uittrap uh, nee, is uh, wel voor RKC Waalwijk. staat 1-0 voor PSV. Bal in de lucht. En dan is het uh, Toyfone die een goede paas geeft op Locadia. Locadia, de nieuwe man. Bij PSV. Hij is gekomen voor Matas. Maar zijn uh, uh, balbezit is niet van heel lange duur. Want de bal gaat over de zijlijn. Wel via Art van Peppen. De linker verdediger van uh, onze vrienden uit Waalwijk. Het is een hele, hele matige wedstrijd. En uh, ik zei het al: het is PSV maar om één ding te doen. Dat is drie punten. Maar zolang je maar 1-0 voor staat. En we hebben pas 63,5 minuten gespeeld. Is dat gevaarlijk. Al die tijd dat ik aan het woord ben geweest, heeft Hutchinson erover gedaan om een inworp te nemen. En Weger heeft had best mogen fluiten daarvoor dat het te lang duurde. Nu fluit hij voor een vrije trap voor RKC Baalwijk. Baalwijk dat uh, Teddy Chevalier nog altijd op de bank heeft zitten. En daar is het wachten op dat uh, men gewoon alles of niets gaat spelen uh, uit uh, Waalwijk's oogpunt. Want uh, PSV bakt er niet heel erg veel van. Uh, RKC blijft nogal makkelijk overend en krijgt nu halverwege de helft een vrije trap. Snel genomen op Snijder. Snijder de bal door naar Jozefsson. Jozefsoon in het strafschopgebied wordt opgevangen door Marcelo. En dan gaat de bal over de zijlijn. Ook dit uh, geen kans voor RKC Waalwijk. Die heb ik nog niet gezien in deze wedstrijd. Een kans voor RKC Waalwijk en een paar voor PSV. Het maakt de wedstrijd er niet echt... Uh verheffend op. En nu dan misschien via Art van Peppen vanaf de linkerkant. Nee, bal weer over de zijlijn. 1-0, nog altijd ook na 64,5 minuut spelen voor PSV tegen RKC. Ado Den Haag tegen Vitesse, Richard van der Maden. 1-0, nog steeds de voorsprong voor Vitesse. De aanval van Ado Den Haag met het schot van Sherry, dat een metertje naast het doel gaat van Eloy Room. Wie zegt u? Ja, Iloi Room is er zojuist ingekomen als vervanger van Piet Veldhuizen. Toch een wel wat merkwaardige blessure. Een schot van een meter of twintig van Meijers ging net naast het doel van Vitesse. Veldhuizen wilde de bal pakken. Ging toen ineens wat door zijn knieën. Maakte meteen ook een... Een paar gebaren van ik moet gewisseld worden. Leek toen toch door te kunnen. Maar dit lijkt een typisch gevalletje. Hamstring en Veldhuizen heeft inmiddels de kleedkamers opgezocht. Hij er dus uit al na 25 minuten voetballen hier in Den Haag en Eloy Room. Zijn vervangen. Nu is het Boni op de helft van Ado Den Haag. Paas de bal naar de linkerkant. Kakuta met een hoge voorzet richting van Ginkel. Bal wordt opgevangen door Havenaar. En via Boni is het dan balverlies aan de kant van Vitesse. En dan kan Ado eruit komen. Dat kunnen ze. Natuurlijk goed in de omschakeling. Sherry op de middenlijn. Er gaan weinig mensen van achteruit mee. Dan is het Van Duinen die naar de bal komt. Verdedigd door Kalas. Ook door Ibarra. Maar het is een deal van de Tsjech, De rechtsback van Vitesse. En dus een vrije trap voor Ado Den Haag. Inmiddels alweer genomen. 26 minuten op de klok. 1-0 door de vroege. Mooie goal van Bonis. Een 25ste. Nu een diepe bal van Wormgoer. Opgevangen door Kalas. En dan bij Van Anolt. De linksback. En dan kan Vitesse weer bouwen aan een aanval. Over de linkerkant met Kakuta nu weer terug naar Van Aanholt. Kort het balletje eventjes naar Jansen. Die zich weer veel laat zakken om de opbouw te verzorgen bij Vitesse. Nu een goede paas op Van Aanholt. Weer opgevangen in het strafsopgebied inmiddels van Aardo Den Haag door Wormgoor. En dan weer balbezit aan de kant van Aardo Den Haag. Dat zojuist een minuut of zes, zeven geleden een goede kans kreeg. Via Danny Holla, de aanvoerder van dichtbij toch maar. Toen een goede reflex nog van Piet Veldhuizen. Ado Den Haag nog altijd het balbezit. 27 minuten zijn we inmiddels al bezig in de eerste helft. Deze diepe bal bereikt. Ook de spitsen van ADO Den Haag niet goed verdedigd door Frank van der Struik. Vitesse koestert nog altijd de voorsprong in de eerste helft hier in ADO. In Den Haag tegen ADO Den Haag 1-0. Tussen het voetbal door even wat honkbal, want in de World Baseball Classic heeft de Dominicaanse Republiek met 2-0 van Puerto Rico gewonnen. En dat betekent dat Nederland in de halve finale de Dominicaanse Republiek als tegenstander krijgt. Dat is in de nacht van maandag op dinsdag. En de andere halve finale gaat tussen Puerto Rico en Japan. De Dominicaanse Republiek dus 2-0 winst op Puerto Rico en die handkamp 1-0 is pas bij P.S.V. Ja, het is ook geen honkbal, hè? <laughs> het is uh, uh, wel P.S.V. dat het zichzelf uh, heel lastig maakt uh, tegen R.K.C. Baalwijk. Want R.K.C. komt er bij uh, Vlaag uit, kreeg zelfs de eerste mogelijkheid toen. Uh, Boy Waterman de bal een beetje verkeerd inschatten. En Lieder de bal kon koppen. Het leverde uiteindelijk slechts een hoekschop op voor Erkens Waalwijk. Die niets, niets opleverde. Maar toch PSV is gewaarschuwd. Nu Wijnaldum voor het eerst eigenlijk in de tweede helft aan de bal. Had de bal even achter het standbeen langs. En heeft Van Peppe voor zich. Van Peppe die een hele lastige avond heeft. Met wie hij ook tegenover zich krijgt. Is het de bal bij Mertens. Maar die wordt van de bal afgelopen. En dan moet de bal de diepte ingaan. Weer naar Lieder. Lieder kan de bal opvangen. Met Bouma in zijn rug. Bouma die. Die natuurlijk een uitstekende verdediger is. Beetje over de heel. Maar toch dit uitstekend doet. En Lieder van de bal afspeelt. En dan kan PSV gaan. En gaat goed met uh, uh, Locadia die vrij staat. En hem die de bal schiet. En die had hem op Locadia moeten spelen. Maar hij schiet de bal langs het doel. Snel naar Frank Wielard. Het wordt 2-0 voor Herakles. en iedereen staat stom verbaasd te kijken. Niet omdat Te Wierik de doelpunt te maken is, maar de manier waarop die goal valt. Het is een vlekkeloze aanval van Heracles over de rechterkant. Het begint bij Te Wierik, helemaal rechts achterin. Dan gaat hij twee keer de combinatie aan en dan kijkt iedereen al naar Castellon. Die helemaal vrij staat bij de tweede paal. En dan jaagt de Wierik die bal in de korte hoek voorbij. Ma een Pa. Iedereen stom verbaasd, niet in het laatst natuurlijk de doelman van VVV. Weer een hele mooie goal, maar deze had echt niemand zien aankomen. Keihard in het dak van de goal. Herakles Leidt bij VVV 2-0 en we zijn 66 minuten onderweg. Al het laatste sportnieuws. Tot 11 uur, NOS langs de lijn. En die... Ja, ah, mooie, hele mooie voor PSV, voor Wijnaldum. Zijn 14e in het van dit seizoen en hij maakt het uitstekend af met een wippertje over Kiepershoed. Zorgt hij voor 2-0 voor PSV.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 Schommel dat je hetzelfde. Welcome in time, Billy Preston. 2-0. Nou is het buiten binnen he, voor PSV en die. Ja, dat zit uh, wel goed. Of er moet nog iets heel geks gebeuren, want het blijft voetbal. Maar PSV is sterker en uh, uh, maakt een prachtig doelpunt. Ik zei al, een van de betere voetballers in deze wedstrijd voor PSV is Wijnaldum. En de manier waarop je het doelpunt maakte was uitstekend randje buiten het spel. Kom je goed achterlangs en het wippertje over Jeroen Zoet maakte de keeper van RC kansloos. Kan natuurlijk altijd als er een vrije trap is halverwege de helft van PSV voor Rodney Snyder. Snyder met het linkerbeen gaat de bal erin draaien. Doet dat richting tweede paalbal wordt tot corner verwerkt door Marcelo. kan ik even vermijden melden dat Memphis de Pai is gekomen voor Ola Toivonen bij PSV en Frank van Mosselveld. Een verdediger voor een middenvelder, Sander Duits. Uh, maar ik denk dat dat meer te maken heeft. Alhoewel, als ik kijk naar de opstelling van RKC, misschien dat hij als uh, breekijzertje kan gaan fungeren. Als de hoekschop via Jozefzoon vanaf de linkerkant komt voor RKC Waalwijk. Bal strak voor het doel, bijna bij Robert Braber. Maar er wordt de bal weggewerkt door PSV en kan er gecounterd worden als de Paaie opschiet. Doet dat nu wel goed op zijn stroopman. In de diepte Loopt Locadia hartstikke buitenspel. Een meter of zes. En uh, krijgt de bal wel aangespeeld. Vandaar dat het dus een uh, uh, buitenspelgeval is. Maar onderweg, uh, zeg maar, een meter of twintig verderop, kreeg uh, een speler van. RKC Waalwijk. Een tik van Mertens en die speler die ligt, ik denk dat het Martina is, die ligt creperend uh, uh, op de grond. Nee, het is niet Martina, het is Rodney Sneijder die daar ligt en uh, pijn aan het hoofd heeft. Een tik kreeg van Dries Mertens in het voorbijgaan terwijl de bal niet eens in de buurt was. Ik ben benieuwd uh, of die beelden uh, nog te zien zijn. Ja, hier krijgen we een herhaling. De bal gaat uh, naar de rechterkant. Ja, dat is gewoon. Ja, hij geeft een beuk aan Rodney Sneijder. Mertens met zijn rechterarm. Dat is toch niet al te slim, mag ik wel zeggen. Want als dat goed gezien wordt door de aanklager betaald voetbal... dan kon dat wel eens gevolg hebben voor drie smertes. Goed, dom, dom, dom. Na 75 minuten bij 2-0 voorsprong. Want dat staat het bij PSV RKC. Herakles staat ook met 2-0 voor en heeft de punten dus ook vrijwel binnen, Frank. Ja, er is ook een soort van rust over Herakles gekomen. Ze voetballen nu nog makkelijker dan het in de eerste helft ging. In de tweede helft, tot die goal, was er eigenlijk van voetballen... bij Herakles helemaal geen sprake. De kansen waren allemaal voor VVV. Maar twee mooie goals later... Um, is het dus nu wat rustiger in de Almeloze Hoofdjes. En is het bij VVV aan het wisselen geslagen. Ramstein, controlerende middenvelder. Voor hem komt Turk, ook een controlerende middenvelder. Maar dan toch nadrukkelijk met wat meer drang naar voren. En Kuller wordt er afgehaald die uh, een open doelkans miste met het hoofd in uh, de eerste helft... en daarna nog een keer uh, een aardige kans kreeg ook in de tweede helft... die ook niet liggen voor hem, komt Bergkamp er nu in. En die tweede goal van Herakles wat wel aardig was... dat schot van Wierik keihard in het dak van het doel... het hele stadion dacht dat die bal heel hard in het zijnet werd geschoten. Vandaar dat niemand reageerde totdat ineens Wierik zijn vingertje de lucht in stak... dat hij een had gemaakt en iedereen dacht, oh, hij zit erin. En uh, dat was een beetje een vreemde situatie, uh, terwijl VV op de achterlijn bij Herakles probeert de bal voor te krijgen. Dat lukt uiteindelijk niet. De bal rolt er overheen en dan kan uh, Pasveer op zijn gemakje de doeltrap gaan nemen. En uh, neem van mij aan, hij gaat er inderdaad op zijn gemakje de tijd voornemen. Deze drie punten voor Herakles. Heel belangrijk voor die aansluiting bij de plekken die recht geven op playoffs voor Europees voetbal. En voor VVV blijft er niets anders over dan hopen dat morgen bij Nak Willem 2 Nak de puntjes pakt. Hoewel dat ook weer heel vervelend is voor VVV. Want zo kom je nooit bij die nacompetitieplekken weg. Maar ja, anders komt Willem 2 weer dichterbij. En moeten ze hier weer naar beneden kijken. Kortom, hoe je moet kijken morgen naar die uh, Derby in Brabant, dat zullen ze morgen zelf wel uitvinden bij VVV. Maar deze stand, daar hebben ze zelf in ieder geval alles mee verpest... om het met een positief gevoel te kunnen bekijken. Vrije trap voor VVV, ter hoogte van de middellijn. Reuzelen gaat die vrije trap nemen, maar het duurt allemaal ontzettend lang... tot ergernis van het publiek met nog een kwartier te spelen. Bal rand, strafschopgebied, dan is het wildschut die kopt. Boogballetje in de handen van Pasveer, niets aan de hand. Herikles Leidt in Venlo 2-0. Is het verschil tussen ADO en Vitesse gewoon bonie, Richard? Ja, tot nu toe zeer zeker. Acht minuten gespeeld en toen maakte die hem al zijn eerste balcontact. En de tussenstand 1-0 staat nog steeds op het bord. Nu een corner voor Vitesse. Wordt ingedraaid richting het hoofd van Van der Struik. Bal wordt weggekopt in het strafschopgebied. Door Wormgoor was dat. En via Van Aanold gaat de bal dan helemaal terug naar Iloy Room. Het wordt steeds leuker hier in Den Haag. Kansen aan beide kanten. Zojuist was Van Aanholt dicht bij de 0-2. Er is nog een doelpunt gemaakt in buitenspelpositie. Havana was het uiteindelijk die hem het laatst raakte. Maar het was Van Arnold die de voorzet gaf vanaf de linkerkant. Die inderdaad buitenspel stond. Doelpunt dus terecht afgekeurd door scheidsrechter Wiedemeijer en zijn assistent. En Ado Den Haag heeft nu het balbezit in de 38 e minuut. Van achteruit is het Omeru Zoekt het hoofd van, uh, van Duinen. Bal wordt weggekopt door Van der Struik. Dan via Boni kan Vitesse er weer vandoor. Van Ginkel maakt natuurlijk de loopactie. Van Ginkel, Van Ginkel in het strafschopgebied. Schiet met zijn linkervoet en dan nog net zit daar de voet tussen van uh, Omeru De Nigeriaan die... Boni in deze wedstrijd moet bewaken. Maar hij heeft daar behoorlijk wat moeite mee. Vitesse is vooral gevaarlijk in de omschakeling. Aan de andere kant hebben we mogelijkheden gezien voor Ado Den Haag. Ik schetste al de kans voor Holla van dichtbij. Dat was de beste kans voor de thuisploeg. Maar daarna nog schoten gezien van Sherry van Wormgoor. En zojuist ook een kans voor Van Duinen. Maar die kwam niet helemaal goed uit. Nu in de 39ste minuut inmiddels alweer opnieuw een hoekschop voor Vitesse. De bal wordt klaargelegd. Ik kijk naar Boni. Die... Yeah. Aardig daar wat loopt te duwen. Komt dan de voorzet. Boni van dichtbij. Bal wordt van de lijn gehaald. Nog door Adu Den Haag. Weer zo'n spectaculair moment. Nee, nee, nee. De bal is over de lijn geweest. En dus shokt Boni richting de achterlijn. En komen zijn ploeggenoten razendsnel naar hem toe. En is het dus weer de Ivorian die toeslaat voor Vitesse. En staat het na 39 minuten voetballen gewoon 0-2 in Den Haag. In het voordeel van Vitesse lag op het gezicht bij Boni. Nog eens kijken in de herhaling. Het is Van Ginkel die kopt en dan staat Boni daar. En is de bal inderdaad over de doellijn geweest. Wordt de bal door Kopper van achter de lijn weggehaald. En dus staat Vitesse in Den Haag gewoon op 0-2. Dat is toch wel verrassend want de laatste zes thuiswedstrijden verloor Ado Den Haag nu. Het verloor Ado Den Haag niet en nu lijkt het er toch op, na de eerste helft tenminste, dat het in elk geval met een achterstand de kleedkamer ingaat. Twee doelpunten van, van Boni die met een vuistje richting de aanhang van uh, Vitesse nu terugloopt naar de middencirkel. Zij vieren feest, 500 man, een vol uitvak en ze hadden al zo'n goede avond na de nederlagen eerder vanavond van NEC. En nu dus ook nog twee goals van Boni hier bij ADO Den Haag. 0-2. Real Madrid stond bij rustig met 2-8 tegen Real Mallorca. maar heeft inmiddels halverwege de tweede helft al drie keer gescoord. Het is 4-2. are out tonight, David Bowie. ADO staat met tweede lachte tegen Vitesse. Is het ook helemaal terecht, Richard? Nou, ik vind ADO wel wat beter voetballen. Maar het is Boni, noemde hem al, die toch ineens dan weer beslissend is. En op de goede plek staat. Vitesse heeft niet eens zo heel veel kansen gekregen. Van Anolt was er een keer dichtbij. Maar verder was het eigenlijk vooral ADO dat in elk geval het meeste balbezit heeft in deze wedstrijd. Goed begon ook. Agressief afjaagde in de eerste 5, 6 minuten. Wel wat van slag was na die vroege goal van Boni. Daarna weer het heft in handen nam. En nu toch weer opnieuw een tik heeft gekregen. Je ziet dat. Veel balverlies. Het is wat slordig. En de klok tikt richting de pauze. 44,5 minuut. En Omeru heeft nu de bal. Gaat richting de middencirkel. Lange bal. Naar wie? Na helemaal niemand. Slecht zeg van Omeru. Zomaar simpel in de handen van Eloy Room. Nog even over Boni. Want dat is toch wel geinig. Hij kwam in de buurt van Pierre van Hooijdonk, Die in het seizoen 1999-2000 25 goals maakte in het shirt van Vitesse. En Boni is daar dus nu overheen gegaan. Hij heeft er inmiddels 26 in liggen. Weer een aanval van Vitesse. Kaatsen nu van Havenaar. En dan een overtreding gezien door scheidsrechter Biedermeijer. En zo krijgen we dus een uh, vrije trap voor ADO Den Haag. Drie minuten extra komen erbij in de eerste helft. En Vitesse dus voorlopig op roze hier in Den Haag. Het staat voor met 2-0 door twee goals van Wilfried Boni. Hoe lang nog in Eindhoven, Andy? Vijf minuten, Ronald. En uh, ja, we kunnen eigenlijk deze wedstrijd al... Uh, met een, een paar woorden uh, afmaken door te zeggen... PSV heeft wat het wil, drie punten. Maar RKC Waalwijk, daar wordt het toch wel erg uh, triest voor. Want die beginnen echt heel dicht bij de na-competitieplaatsen te komen. Uh, Willem II, laten we daar maar vanuit gaan, zal uh, het niet meer halen. Maar RKC Waalwijk, zo goed begonnen aan uh, deze competitie... met die 3-2-overwinning op PSV, zakt heel ver weg. Ook in deze wedstrijd hebben ze amper een kans kunnen creëren. 2-0 staat het voor PSV. En Mertens heeft balbezit. Mertens, de maker van... Uh, eerste doelpunt en de aangever van het tweede doelpunt op uh, Wijnaldum uh, kan de bal nu niet bij Lokadia krijgen en heeft Jeroen zoetebal. Die gaat nog een keer om zich heen kijken maar ook het inbrengen uh, van uh, Teddy Chevalier heeft geen verandering gebracht in het spel van RKC Waalwijk. Amper mogelijkheden gecreëerd het uh, team van Erwin Koeman. en uh, ja, Het ziet er dramatisch uit. Nu dan misschien als er uh, een aanval is met Snijder. Snijder op de rand van het schiet de bal te zacht in en het is een makkie voor Boy Waterman. Nog 95 vijf... Minuten te gaan, iets minder, nog 4 minuten te gaan en uh, PSV leidt met 2-0 tegen RKC. Bijna rust in Den Haag, Richard. Anderhalve minuut in de extra tijd gespeeld. Drie zijn erbij gekomen. Kasja heeft de bal naar Havenaar. De aanvallende middenvelder van Vitesse. Maar dit is slordig kans voor Ado Den Haag om er snel uit te komen via Kolk. Die paast dan niet helemaal goed. Werd de voet ook dwars gezet door Van Ginkel. Dan gaat de bal weer hoog richting Holla. Die zich nu ook voorin heeft gemeld. En dan opnieuw een bal weggeroeid over de zijlijn. En een ingooi voor Ado Den Haag. Dat haast heeft en dan natuurlijk snel wil terugkomen nog in de wedstrijd. Het liefst... Voorrust via koppers. Gaat de bal terug naar Wormgoer, de centrale verdediger. Paast naar Omeru. Boni chokte dan rustig in de middencirkel naar de centrale verdedigers. Maar inmiddels is het spel alweer aanbeland aan de rechterkant. Het is uh, kort nu de combinatie bij Ado Den Haag. Maar daar zit uh, Kasja dan weer goed tussen. Is het Kakuta die de bal heeft? En dan naar Boni op de middenlijn. Goed verdedigd dit keer door Omeru. Bal verliest dus aan de kant van uh, Vitesse. Dan gaat Kalas er stevig in. Nog een keer aan de rechterkant inmiddels uh, beland. En de paas breed. Nu naar Boni. Die kaatst naar Van Ginkel. Nee, het is Havenaar overtreding gemaakt. Nee, het spel mag doorgaan. Bal ligt nog steeds bij de voet van Havenaar. En via Kalas is het dan. Bal kwijt. Vitesse kans via Sherry voor Den Haag om eruit te komen. Linkerkant van het veld met Holla. Die trekt naar binnen. Moet hem voor zijn rechter hebben. Holla met het schot. Heeft Roman klem vast. Dat heeft hij ja wel. In de tweede instantie uiteindelijk van Duinen kwam naar de bal toe. Niet heel veel gezien nog. Natuurlijk de spits in vorm bij Ado Den Haag. De laatste twee wedstrijden. En Meijer vindt het genoeg. Voor wat betreft de eerste 45 minuten in Den Haag. En toch wel, vind ik, een verrassende tussenstand. 0-2, twee doelpunten van Boni. Ik ben benieuwd naar de tweede helft. Straks over een kwartiertje. We zeiden het eigenlijk al vooraf, hè, Frank? Als je niet van Willem 2 wint, win je van Herakles ook niet. Nee, die kans was heel erg groot. Het is weer een zepert voor VVV. Met nog een kleine vijf minuutjes officiële speeltijd op de klok. 2-0 achter thuis tegen Herakles. En sinds de goals van Herakles ook niet één keer meer echt serieus pas weer in gevaar kunnen brengen. Althans, en problemen kunnen brengen. En aan de andere kant Castellon wel weer één keer heel gevaarlijk. In de bal richting Maanpa gekregen. De spits van Herakles verdient zijn goals ook wel. Want voorrust maakte hij de twee die allebei niet telden. Nou, Die goals die zijn uiteindelijk in de tweede helft toch gevallen. Maar Castellon heeft geen van die twee gemaakt. Herakles trouwens volgende week met twee spelers. Niet erbij die er vandaag wel bij zijn. Dordak kreeg geel, geel kwans uit kreeg Geel. Allebei zijn ze volgende week geschorst in de thuiswedstrijd tegen AZ. En ook Cyprus er volgende week niet bij. Ook hij kreeg Geel. Hij zat tegen Utrecht volgende week niet uh, kunnen spelen in de slot uh, minuten van deze wedstrijd... die Heracles, uh, nou, je zou kunnen zeggen, routineus uitspeelt. Maar ja, je ziet uh, dat die twee goals ze een beetje bevrijd hebben. Het gaat allemaal wat gemakkelijker, met veel meer overtuiging. En degene die hem het best bevalt bij Heracles... is misschien wel die jonge Joey Belterman, 19 jaar. Vorige week zijn eerste 90 minuten gemaakt uh, voor Heracles als linksback En nu linker-middenvelden, daar heeft hij Duarte uitstekend vervangen. Duarte is volgende week weer terug, maar Belterman gaan we gewoon weer terugzien... Als linksback in de volgende wedstrijd. Dat is een jongen die je gewoon volgend seizoen. op de plek van Duarte. als die weg is, als dat zo zou zijn. gewoon keurig kunt inzetten. Dat heeft Herakles in ieder geval. vast keurig voor elkaar. Everton nu aan de linkerkant van het veld. Tegenstander opzoeken en nog een bal voorgeven of proberen we de bal bij ons te houden? Joppe is degene die de beslissing neemt, pakt de bal af. VVV komt er nog maar weer eens een keertje van de goal af. Twee minuten ruim nog te spelen, officiële speeltijd in Venlo. Tussen VVV en Iraklen is nog een bal op Doelrossen. Proberen althans, nee in eerste instantie niet, van uh, Bergkamp. Dan Lintzen nog maar. 5 meter naast geschoten. Dat is ongeveer wat VVV vandaag te doen staat. Het is het moment dat het publiek massaal besluit het stadion te verlaten in Venlo. PSV 2-0 voor. Is PSV er weer helemaal bovenop nou, Andy? Ja, Ronald, het is een goede ploeg. Dat is gewoon duidelijk. En uh, 2-0 tegen RKC is een regelmatige overwinning. Maar om nou te zeggen dat het uh, geweldig en, en, en, en, en sprankelend was... Nee, uh, verre van. Daar is de tegenstander ook te matig voor. Slager heeft de bal eens een Je zou het eerder zo'n naam bij verdediger verwachten. Maar Slager uh, heeft amper een bal gehad. En ook nu raakt hij hem meteen weer kwijt aan Willems. De invaller dus in de tweede helft. Slager heeft niet uh, uh, dat uh, kunnen geven aan RKC wat gehoopt werd. De bal bezit dus voor PSV. We zitten in de extra tijd... 2-0 Doelpunt van Mertens na zes minuten al uit een penalty. En een hele fraaie van Naldum op aangeven van Mertens in de tweede helft. En daar is eigenlijk alles mee gezegd. Als PSV nog een keer in de aanval gaat via de Pai aan de linkerkant. Maar er waren toch te veel spelers niet in goede doen. Overigens een raar moment zojuist. Een, een echt zware overtreding van Snijder op Van Bommel. En dat was echt goed voor een, een zeer gele kaart. En dan Van Bommel die tegen Scheidstad de Wegen heeft, zegt: heeft Nee, nee, niet doen. Dat is helemaal... Niet nodig en dit en dat. Dat is allemaal lief en aardig en leuk en uh, dat soort zaken. Maar de ploeg RKC Waalwijk zit in de problemen onderin. En als de spelers kwijtraken door gele kaarten... dan kan dat ten voordele zijn van andere clubs. Dus dat is allemaal leuk en aardig en goed bedoeld. Maar zo hoort het eigenlijk niet. Balbezit voor PSV met 2-0 voorsprong. Gaat de bal naar de paai aan de rechterkant. Probeert om van Peppe heen te gaan. Dat is ongeveer iedereen al gelukt in deze wedstrijd. Alleen de paai nog niet. En dus gaat de bal nu voor Braber naar voren, maar weer bereikt die slager niet. Een mooi hakje van Mertens op Strootman. Krijgen we nog een kers op de taart voor PSV. Door een derde doelpunt van Bommel. Schiet van heel ver, ook heel ver over en naast het doel. En zo tikken de laatste seconden weg. We hebben nog een minuutje te gaan. Nou, kijken of in die minuut PSV nog één keer kan aanzetten. Uh, RKC Waalwijk hoef je het niet van te verwachten. Die hebben namelijk helemaal niet aangezet in deze hele wedstrijd. Niet werden door PSV lichtelijk onder de uh, zooien gelopen. Maar PSV had een te laag tempo om er een hele grote score van te maken. Het ging PSV om één ding, dat is drie punten. En die zijn binnen nu nog een overtreding op Jozefzoon. En dus mag R.C. Waalwijk een vrije trap nemen. Jozefzoon maakt zich heel druk van dat het snel moet. Nou, we hebben nog 45 seconden. En als je dan twee doelpunten wil maken tegen PSV... zonder dat je ook maar één kans voordien hebt gehad in deze wedstrijd... dan zou het knap zijn. De bal komt ook in de handen terecht van Boy Waterman. En die gaat hem nog één keer naar voren brengen. Ik kijk naar Wegerief. Die pakt de fluit en fluit... Nee, nog niet drie keer. En dus mag uh, Stroopman nog uh, even de bal naar voren brengen. Maar Wegerreef, doet, maar. Het is over en uit. PSV gaat winnen met 2-0 van RKC Waalwijk. PSV in de race om de landstitel. En RKC moet echt naar beneden kijken. Nog één keer gaat de bal naar voren. Komt bij uh, Slager terecht. En dan de bal over de zijlijn. En Wegerreef laat maar doorgaan en doorgaan. En kijkt nu op zijn klok voor de allerlaatste keer. Want uh, hij heeft den fluit in den mond en fluit af. Het is afgelopen. PSV wint met 2-0 van RKC Waalwijk En uh, RKC loopt in ieder geval niet, uh, wordt niet ingelopen door VVV, Vroeger die leidt. Nee, daar hoeven ze zich geen zorgen om te maken. Althans, deze week niet. Volgende week ook niet. Want uh, volgende week natuurlijk geen competitieprogramma. Wat ik net allemaal verkondigde, dat is pas over uh, 14 dagen. Allemaal het geval. Er zit een Interland-weekendje tussen. Heel hinderlijk allemaal natuurlijk. Maar dat hoort er allemaal keurig netjes bij. De laatste halve minuut van de extra tijd uh, loopt. Hierakles leidt met uh, 2-0. En. Uh, daar gaat geen gevaar meer in komen. Ook hier had trouwens de man die de muziek bedient er ongeveer een minuut geleden wel genoeg van. Die startte muziekje in het plaatje bleef hangen. Het leek wel een muzikale mitrieur die we ineens over ons heen kregen. Het heeft nog meer mensen doen besluiten om het stadion de koel cool, alvast te verlaten. Want er was toch al niks meer aan voor het thuispubliek. Dan omdat de wedstrijd verloren dreigde te gaan dan nou moet pas weer nog helemaal zijn strafschapgebied uitkomen omdat Koenders weigert achter Bergkamp aan te lopen. Het hoeft ook uiteindelijk allemaal niet meer. Het fluitconcert over de spelers van VVV. Het is een fluitconcertje. Want zoveel mensen zijn er niet meer om te fluiten in het stadion. Dat is wel terecht. Want VVV heeft veel te weinig gedaan. Veel te weinig kunnen doen tegen dit Herakles. Voor de punten. En de Almeloers gaan met een 2-0 zegen weer naar huis. Drie wedstrijden zitten erop: NEC Herenveen 1-3. PSV RKC 2-0. En VVV Herakles 0-2. En dat betekent voor onderin dat Willem 2 laatste blijft met 17 punten. Willem 2 speelt morgen nog tegen NAC. VVV heeft er 22. Daarboven staat Roda met 25. En dan volgen RKC en AZ met 26. AZ speelt morgen nog thuis tegen Ajax.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 Love the town For God's sakes turn around. Kenny Rogers in the first edition, Ruby Don't Take Your Love to Town. Oké, okay, sportief gezien draaide het vandaag bij Indoor-Brabant om de kuur op muziek. Maar de meeste toeschouwers in de Brabant-hallen waren gekomen om afscheid te nemen van een sportlegende. Een fenomeen. Olympisch kampioen. Wereldkampioen. Europees kampioen. Salinero is zijn naam. Het paard van Ankie Gunsven kan van zijn oude dag gaan genieten. Maar eerst nog één keer in de spotlights. Een reportage van Edwin Cornelissen. De lichte doof. En de hal van Indoor-Brabant wordt verlicht door fakkels. Er zijn de jeugdfoto's van Salinero, alsof het een persoon is. Gevolgd door een film: De vele hoogtepunten uit de carrière van een succespaard. Dan zien we op de schermen livebeeld. Chef Jansen, de man en coach van Anki, loopt voorop. Terwijl die wandelt over het pad dat leidt naar de arena. En achter hem zien we Salinero. En natuurlijk Anki. Ja, maar we hadden het ook bewust zo gedaan, want we hebben de bondveel zijn afscheid precies hetzelfde gedaan. En dat... Ja, dat, wij vonden dat we precies, precies hetzelfde scenario moesten vasthouden omdat het toen ook heel emotioneel was en ja, allemaal gezamenlijk nog een keer naar de, naar de, naar de ring toe voor de laatste performance. Nou, ik vond het ja, geweldig. Daar komen ze de arena binnen terwijl de muziek klinkt van Queen. Those were the days. Those voor The Days, dat is voor mij al een heel emotioneel nummer. Toen dacht ik, oh, kreeg ik kreeg het alleen maar toen ik binnenkwam iets te warm ongeveer. Those voor The Days, helemaal exact van toepassing. En ook een Freddie Mercury's De laatste dagen heeft hij dit met zijn, met zijn diepste gevoelens erin gezongen volgens mij. Dus heel toepasselijk. Vanuit het plafond zakt er een piano naar beneden en daar is Bibi Souyadi. De piano-virtuoos die de kuur op muziek voor Anki heeft gecomponeerd. De Dance of Devotion. Hij mag Anki en Salinero live begeleiden tijdens de aller, allerlaatste proef. Ja, dat is gewoon heel bijzonder. Ja, dat is echt, ik vond het een ontzettende eer om dat te mogen doen. Sowieso om de, om de kuur al te mogen schrijven. Uh, maar dan nu dat afscheid. Uh, ja, Salinero, dat is natuurlijk gewoon zo'n fantastisch paard. En die combinatie met Anki en zo mooi als ze, ja, als ze op de muziek rijden, dat is, gewoon, dat is gewoon fantastisch. Om dit te mogen doen, dat uh, ja, is voor mij ook best wel emotioneel. En terwijl Libi Soyadi speelt, laat Salinero nog één keer zijn kunsten zien aan het grote publiek. Vormt hij nog één keer die succescombinatie met Anki? Uh, ja, toen kreeg ik het al een beetje warm. Ja, het publiek was echt fantastisch. En ik dacht, ja, ik wil goed rijden, maar ik wil ook genieten onderweg. Nou, dat is ook gelukt, want ik heb uh, eigenlijk met een glimlach mijn proef kunnen rijden. Merk je of uh, Salinero er ook van geniet? Ja, die vindt het geweldig, want dan merk ik gewoon hij een beetje drammerig. En dan wordt hij een beetje, uh, nou ja, wat hij met zijn voorbeen gaat slaan. Dat uh, zijn allemaal dingen die uh, heel typisch Salinero zijn. De laatste tonen van de Dance of Devotion... En een enorme applaus barst los. En een staande ovatie. De emotie is voelbaar. Ik voelde echt, ja, ik voelde die hele zaal Ik voelde ongelooflijke emotie, die spanning. En natuurlijk allemaal liefhebbers in de wow. zaal. Ja. ja, het was heel bijzonder. Het woord is aan de vrouw die samen met Salinero die successen beleefde. Hartstikke bedankt alle fans, alle support voor al die jaren. En jullie waren een geweldig publiek. Ik heb zoveel met het paard meegemaakt, hele supermooie dingen, ook verdrietige dingen meegemaakt en dat uh, zit heel erg aan hem vast. En ik ben zo trots op hem, ik hoop dat hij nog heel lang uh, naast bonfire in de wei mag staan en uh, Sally bedankt, een echt zo'n geweldig paard. Er volgt een ere Daarna daarnaast Sally in volle galop zijn weg zoekt naar de stallen. En daar treffen we de twee dan weer. Ontroerende beelden. Ankie van Grunstve, die haar paard de stallen in begeleidt... hem een wortel geeft en eigenlijk nog vol emoties zit. In het begin dacht ik niet dat hij mijn paard was. omdat Hij ja, best wel dominant en een sterk paard. Maar juist de laatste paar jaar heeft hij, um, ja, heeft hij zoveel voor mij betekend... dat, uh, ja, dat het ja, gewoon een hele grote plek in mijn hart is. Was het voor jou ook wel een beetje afscheid nemen op deze manier? Of heb je zoiets van, ja, Salinero blijft toch voor altijd bij me? Nou, ja, natuurlijk was het ook afscheid. Kijk, natuurlijk blijft hij bij mij en voor altijd natuurlijk helaas niet. Maar uh, ja, natuurlijk was het voor mij ook een afscheid. En uh, ja, vooral mijn gevoel, ik dacht, toen ik uit ging stappen, toen uh, dacht ik, ja, als ik nu afstap, dan, dan is het echt voorbij. Dus daarom duurt het oh. zo lang. Het zal een intense herinnering blijven voor Ankie van Gunsten aan een bijzondere middag in Den Bosch. Het afscheid van de sport. Van een legendarisch paard. Verwel, salineer. U hoort een reportage van Edwin Cornelissen. Nog even Spaans voetbal. Real Madrid heeft uiteindelijk met 5-2 gewonnen van Real Mallorca. Morgen speelt Barcelona thuis tegen Rayo Vallecano. van Will and the People. We gaan naar Richard van de Maaden voor de tweede helft van Ado Den Haag tegen Vitesse. Op het scorebord staat 0-2. Doelpunten van de gigant Wilfried Boni. En anderhalve minuut op de klok in de tweede helft. En de eerste kans hebben we alweer gezien voor Vitesse. Met een prima overstapje van Boni was het uiteindelijk van Ginkel. Die schoot van een meter of 17, 18 op de vuisten van Martijn de Zwart. Nu een aanval van Ado Den Haag. Dat natuurlijk veel risico zal gaan nemen. Het schot vanuit de tweede lijn is van Leo Wijn. en wordt maar net... Gekeerd door Rome. Wordt dat een corner voor Ado Den Haag. Bal wordt binnengehouden. En dan is het Havena Nog altijd op de eigen helft. Dit is goed. De combinatie met Kakuta. De linkervleugelspits gehuurd van Chelsea. Is uh, Leeuwin voorbij. Het strafschopgebied in. Bal naar Boni. En dan goed verdedigd. Maar dit is slordig. En dan Ibarra. Dat had 3-0 moeten zijn. Nog een keer in de rebound. En dan uiteindelijk de zwart. Oh, oh. Wat zit Ado Den Haag hier te prutsen in de verdediging. Dit is uh, geschutter. En boven. Boni en Ibarra hadden dus allebei eigenlijk, maar met name Ibarra de kans om de wedstrijd hier definitief op slot te gooien. Maar Ibarra strandt twee maal op rij op de Zwart en dus blijft Ado Den Haag leven. Het is een levendige wedstrijd, al eigenlijk vanaf het begin wordt leuk gevoetbald en er zijn veel mogelijkheden aan beide kanten. Nu zit weer Boni in de middencirkel. Voetbalt ook gewoon goed vanavond in de eerste helft. Had hij een paar hele aardige hoogstandjes ook, verdedigt ook mee Boni. Dat hebben we wel eens anders gezien. En is vanavond dus weer super super belangrijk voor Vitesse. Want als je dit soort uitwedstrijden zelfs gaat winnen in Den Haag... dan kan het nog een heel mooi slot van het seizoen worden voor de formatie van Fred Rutte. Het publiek gaat achter de thuisploeg staan. Het zal ook moeten, want ADO Den Haag is van plan om er toch nog een aantrekkelijke tweede helft van te maken. Neem ik aan tenminste. Sherry levert de bal in en dan is het weer Vitesse. Dat komt via Havenaar. In combinatie met Van der Struik op de eigen helftbalverlies. Goed ingeschoven. Door Holla, Holla, Paas dan naar de rechterkant. Aanname van Van Duinen, niet veel gezien nog. En ook nu lukt het niet. Het is Kasia die goed verdedigt. Heel sterk aan de bal, speelt een goede wedstrijd tot nu toe. En dan is het Boni weer die de bal krijgt in de middencirkel. 2-0, de voorsprong in het voordeel van Vitesse. Het is een leuke wedstrijd hier in Den Haag. De eerste wedstrijd van vanavond was NEC tegen Heerenveen. Die eindigde in 1-3. En het was de vierde volgende overwinning voor Heerenveen. Opeens ziet de wereld van de trainer van Heerenveen Marco van Basten, er dus heel anders uit. Jeroen Guten praat met hem. Een maand geleden was het de vraag: gaat Heerenveen spelen tegen degradatie na competitie. En nu is de vraag: ga je meedoen om Europees voetbal? Tenminste, die play-offs. Ja, dat klopt. Ja. Nou ja, goed, dit is een, uh, in da wat dat betreft, onze directe concurrent ook, Ado en Nek. En die staan op 36. Wij komen nu op 35. Dus ja, je kan zeggen dat we daar gewoon uh, ons uh, volledig in gemengd hebben in die strijd. Hoe komt dat?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 en gewonnen geeft. En, uh, ja, dat zie je in deze wedstrijd ook. De eerste helft was niet echt heel goed voetbal. Maar het was in ieder geval wel een team... wat, uh, ja, wat niet, niet zo kwetsbaar was. Behalve de eerste tien minuten. Maar daarna zijn we eigenlijk uh, niet zoveel in problemen problemen geweest. Nou, dat is op zich ook een groot verschil... Al in vergelijking met het begin van het seizoen. Van Bogason maakt zijn twintigste. Had je dat verwacht aan het begin van het seizoen... toen je hem erbij kreeg? Twintig goals, dat is nogal wat. Ja, dat is zeker wat. en uh, Helemaal als je ziet uh, hoe wij uh, gespeeld hebben... En uh, ja, hoe weinig we eigenlijk gescoord hebben in het begin van het seizoen, dan is het heel knap dat hij op 20 komt. En, nou goed, het is uh, een compliment aan de club om hem uh, zeg maar, uh, gescout te hebben. Ik heb daar uh, geen aandeel in gehad. En ik ben alleen maar blij dat het uh, zo gelopen is. Ja, langzaam maar zeker zul je bang worden dat je hem kwijtraakt. Want er is al belangstelling vanuit Engeland. Ja, en goed, dat, dat is wel inherent aan uh, de competitie waar we spelen. Als je in, in Nederland. Uh,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 Zijn eerste, ja, het feit dat hij hem zo met zijn binnenkant te verre hoek en krult. Nou, dat is, dat is uh, een ik bedoel En uh, het feit dat hij hem zo in de tweede, bij de tweede paal krult, dat, uh, dat is natuurlijk een schoonheid. En uh, dat is hem gegeven, dus daar zijn we hem dankbaar voor. En dat zei Marco van Basten, de trainer van Heerenveen, na de 3-1 overwinning op NEC. Uh, bokser Peter Mullenberg is bij een internationaal toernooi... opnieuw in de prijzen gevallen in de Tsjechische Oestie. Veroverde hij een zilvermedaille in het half zwaargewicht. Hij verloor van de Kazak Adilek Niyambiakov... de nummer 2 van de WK en de Olympische Spelen. Vorige week won Mullenberg al het prestigieuze toernooi in Halle. Nog even alle uitslagen van vanavond op een rijtje. NEC, Heerenveen, nu hoorde het al, 1-3. PSV versloeg, RKC met 2-0. VVV verloor van Heracles, het werd 0-2. En het is uh, in de tweede helft de minuut of 8. à 10 gespeeld bij Ado Den Haag tegen Vitesse. En de tussenstand daar 0-2, twee goals van Boni. Tot zover dit uur van Langs de Lijn. We zijn er terug naar het uh, NOS Journaal van 10 uur. Met nog 1 uur. Tot zo. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Corine Kolen, een van Nederland's beste interviewers, is mijn gast. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1... Ze spreekt onder andere voor de Volkskrant... iedere week mensen over de liefde en de lust. Willemijn Veenhoven met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Maar nou ben ik benieuwd, wat steekt ze eigenlijk zelf op van al die gesprekken? De Overnachting, zometeen vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle Kanten.